I need you so badly How did you know I'd give my heart gladly Yesterday I was one of the of people Now you're lying close to me Making love to me I believe in miracles Tot zover het ritme van ZFR Via de kabel op 104.5 en in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Het Multicultureel Instituut Forum laat onderzoek doen naar de kosten en baten van immigratie. Hoogleraar Economie Nijkamp van de Vrije Universiteit in Amsterdam is gevraagd een analyse te maken. Eerder vroeg de PVV aan minister van der Laan om uit te rekenen wat allochtonen de Nederlandse samenleving kosten. Dat leidde tot verontwaardiging in de Kamer. Forum zegt zich niet in de politieke discussie te willen mengen... maar vindt dat er geen taboe mag rusten op onderzoek naar kosten en baten van immigranten. Dat gebeurt in tal van landen, zegt het Multiculturele Instituut. Het treinverkeer rond Barendrecht komt weer langzaam op gang. Alleen de sporen waar goederen treinen overheen rijden blijven gestremd. Bij het ongeluk tussen twee goederen treinen gisteravond kwam een machinist om het leven. De andere machinist raakte zwaar gewond. De opruimingswerkzaamheden zullen nog de hele dag duren... Iran heeft een tweede installatie voor het verrijken van uranium. Dat zeggen bronnen rond het atoomagentschap. Iran heeft altijd beweerd over maar één installatie te beschikken. Het Westen is bang dat Iran verrijkt uranium wil gebruiken om kernwapens te ontwikkelen. Het land blijft volhouden dat het alleen of gaat om vreedzaam gebruik. Volgende week praat Iran met zes andere landen over het nucleaire programma. Ook minister Middelkoop van Defensie sluit de verlenging van de missie in Afghanistan niet langer uit. Hij wil daar verder niets over kwijt, wel zei hij dat het leger een missie van deze omvang niet langer aan kan. Woensdag zei minister Verhagen dat een langer verblijf van Nederlandse militairen in Afghanistan niet ondenkbaar is. Een Kamermeerderheid wil dat Nederland de missie in 2010 beëindigt. Energiebedrijf Nuon heeft in het eerste half jaar ruim de helft minder winst gemaakt dan in de zes, eerste zes maanden van 2008. De winst was 226 miljoen euro. De daling heeft onder meer te maken met hoge kosten die zijn gemaakt voor het afstoten van het netwerkbedrijf. Nyon is inmiddels in handen van het Zweedse vattenval. Het weer zonnig, al zijn er in het noorden ook wat wolken. Het blijft bijna overal droog. Bij weinig wind wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS -journal.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 FM met een hoofdletterzetje van zon, zee, Zandvoort en Zilverdries.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 Your lover cause I understand, understand.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 Kinder, meine Frau ist schön. Mm, alle kommen vorbei, ich brauch nie raus. Met een harten linken Haken Ik grabe Schätze aus in Schnee und Sand En Frauen rauben mir jeden Verstand Doch irgendwann werd ik vom Glück verfolgt En komm terug met beiden Taschen voll Gold Ik lad die alten Vögel en Verwandten ein En alle fangen vor Freude aan zu weinen We grillen die Mamas, kochen en wir saufen schnapps we eine een woche, jede nacht. En de mond schijnt, houdt op mijn huis aan de zee. Orangen, baum en op de weg. Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön. Mm, alle kommen voorbij, ik brauch niet uit te gaan. Traum aan de het aan zee. Am Ende der Straße steht ein Haus am See Orangenbomberblätter liegen auf dem Weg Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön Alle kommt vorbei, ich brauch nie rauszugehen Hier bin ich geboren, hier werde ich begraben. Hab taube Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Kricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich eigentlich kaum erwarten. Es geht mit you by my side